10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Zometeen bij de KRO spaarders laten betalen om banken overeind te houden... is een ramp voor de economie. Heerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.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 De inflatie is vorige maand licht gedaald naar 2,9 procent vergeleken met een jaar eerder. In februari was er nog een stijging van 3 procent. De inflatie daalde vooral doordat benzine goedkoper werd. Verder werd het BTW-tarief voor woningonderhoud verlaagd van 21 naar 6 procent. En dat had ook een verlagend effect op de inflatie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt dat de onroerend zaakbelasting te veel is gestegen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de OZB dit jaar gemiddeld 3,8 hoger is dan vorig jaar. Dat is meer dan de maximale stijging van 2,7 die was afgesproken, zegt Plasterk. Landelijk gezien krijgen de gemeenten 38 miljoen euro meer binnen dan is afgesproken. Plasterk wil overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nabestaanden mogen geen last meer hebben van reclamepost... die voor overledenen is bedoeld. Dat vinden VVD en PVDA. Kamerlid Litjens van de VVD gaat de minister vragen stellen hierover... tijdens een debat over de basisadministratie van gemeenten. Wat ik vanavond wil vragen aan de minister is of hij bereid is... en zichzelf in staat ziet om te regelen dat postbedrijven een lijst krijgen van uh, overledenen, zodat die uit de mailings kunnen worden gehaald. Nou, dat moet natuurlijk met allerlei waarborgen. Uh, privacy uh, is hierin het geding. En dat geldt niet zozeer voor de mensen die overleden zijn, maar wel voor de nabestaanden. En dan het weer nog van het zuidwesten uit regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Op de wat is het wat frisser. Morgen en donderdag af en toe regen, weinig zon en een graad of 11. Verkeersinformatie van de ANWB, Kees Goedemorgen. Goedemorgen. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam nog 2 kilometer bij het knooppunt Koenplein. Vanuit Altmaar, de A9 naar Amstelveen nog 3 kilometer bij het knooppunt Raasdorp. A28 Zwolle Amersfoort, daar gaat het langzaam tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden over 6 kilometer. En de nasleep van een ongeluk in Europoort op de N15 richting Rotterdam. Bij Spijkenissen 5 kilometer, alle rijstroken zijn weer vrij. Moeten de Partij van Arbeid, de VVD volgen en meer geld gaan uittrekken voor Defensie? Zometeen in Goedemorgen Nederland.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 Van Nederland. Sven Kokkelman. Europees plan om banken te redden is rampzalig voor de economie. Voor de eerst beelden van een alien. De Wageningen Universiteit onderzoekt hoe melk nog gezonder kan. Nou, als je nou een koe uh, zomers veel gras eet, dan zie je ook het omega-3 gehalte in de melk ook groter worden. Dus het gehalte aan onverzadigde vetzuren van zomermelk is een stuk hoger dan het gehalte aan onverzadigde vetzuren van wintermelk. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst naar het pleidooi van Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD gisteravond. Hij vindt dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor defensie... omdat de Verenigde Staten hun belangen in de wereld dreigen te gaan verliezen, omdat ze zich meer gaan richten op energiewinningen in de eigen geledingen. Bram Stemerink is de laatste uh, nog levende minister van de Partij van de Arbeid... die ooit op defensie zat. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u ook dat er meer geld naar defensie moet? Dat lijkt me buitengewoon onverstandig, maar uh, vooral als je dat roept zonder dat je een uh, behoorlijk plan op tafel legt wat je met dat geld wilt doen. U wilt niet dat... dat er meer geld naar Defensie gaat? Nee, dat lijkt me onverstandig. Uh, wat wel moet gebeuren, dat is dat je zorgvuldig kijkt naar de taken die de Nederlandse krijgsmacht uh, in de toekomst moet vervullen. En uh, één belangrijke conclusie is wel natuurlijk dat als je alle taken wil blijven doen... Ook op elk geweldsniveau, dus laat me gemakshalve maar zeggen... landmacht, luchtmacht, marine... Uh, moeten een echte oorlog kunnen voeren... maar moeten ook patrouilletaken kunnen doen en dat soort zaken. Ja. Als je dat wil, ja. dan is de boodschap duidelijk. Dan moet er meer geld bij. Ja. Maar het lijkt me verstandig dat Nederland daarvan afziet. Maar goed, de, minister, de huidige minister van Defensie is bezig... met het schrijven van een toekomstvisie op Defensie. Uh, en het is toch ook zo dat de Verenigde Staten... nu met schadigas uh, in eigen gelederingen... Uh, minder belangstelling krijgen voor de brandhaarden van de wereld... waar ze nu nog afhankelijk zijn van de oliereserves. Dat is. Maar de vraag is dan of dat gecompenseerd moet worden. Uh, als ik naar de Nederlandse situatie kijk en ook de hele kwestie van de energieleverantie, want daar hebt u het dan nu over. Dan uh, is het van tweeën één. Of je vindt dat in Nederland ook naastig gezocht moet worden naar schaliegas en waarschijnlijk in de rest van Europa. Dus volgen van de Verenigde Staten wat, wat het energiebeleid betreft. Of je doet dat niet en dan krijg je een probleem natuurlijk als je je volledig afhankelijk uh, laat blijven in de toekomst ook ja. van olie uit het Midden-Oosten. Maar heeft uh, Halber Zelstra dan toch geen punt als je ziet naar hoe de krijgsmacht in de afgelopen paar jaar is afgebouwd? Uh, tot het absolute minimum, tenminste dat hoor je dan in kringen van defensie. Ja. Uh, als je je wilt wapenen tegen uh, de rest van de boze buitenwereld, want daar dreigen de gevaren ook hier en daar wat groter te worden, toch? Ja, maar je kunt vanuit Nederland zoiets bekijken. Heeft eerlijk gezegd weinig zin als je naar Europa kijkt. Zijn er twee landen van groot belang. Dat is ja. Duitsland en Frankrijk. Ja. Um, en Engeland uh, ook, hè, toch? Sorry? Groot-Brittannië ook, toch? Nou, Groot-Brittannië... Niet als je over Europa hebt. Uh, Groot-Brittannië is... Uh, belangrijker in zijn relatie met de Verenigde Staten. Maar als je naar de, een, een te ontwikkelen Europees defensiebeleid kijkt... dan kijk je naar Duitsland en Frankrijk. Ja. En dat betekent voor een land als Nederland... wat economisch volstrekt afhankelijk is van de Bondsrepubliek, dat je vooral moet kijken wat er in de Bondsrepubliek gebeurt. Ja. En daar je beleid op afstemmen. Ja, maar goed, dan worden er aan alle kanten pogingen gedaan... om meer samen te werken. En ook landen die met ons samenwerken... die maken zich ook grote zorgen over de bezuinigingen. Niet alleen in Nederland, maar ook in eigen land. En die zeggen, samenwerken is wel leuk... maar dat, daar, ook daar zit een grens aan... als de geldkraan wordt dichtgedraaid. Dat is allemaal. Alles is op zichzelf waar. Maar waar het hier om gaat, is dit. Als je praat over samenwerking in Europa... dan moet je om tafel gaan zitten... En dan moet je ook een plan op tafel leggen. Dan moet je de Europese defensieindustrie moet je saneren. Dan moet je, als je kiest voor de opvolger van een vliegtuig... dan moet je zoeken als je een vliegtuig wel een nieuw vliegtuig... Uh, ...richting Europees vliegtuig... Dus geen JSF kopen? Enzovoort, enzovoort. Juist. Zolang je dat niet doet... Uh -huh. ...blijven het allemaal losse opmerkingen... Met als enige conclusie... ...als je het, uh, de taken wil vervullen... ...die je nu doet, dat geldt ook voor andere Europese landen... ...dan moet er meer geld bij. Goed. Zo simpel is het. Juist. Dus uw advies aan het kabinet is... ...maak een visie en als er dan meer geld nodig is... ...dan moet dat er maar komen. Ik zeg, maak een visie... Uh, be be bekijk welke taken de Nederlandse krijgsmacht wil vervullen. Mijn voorkeur gaat uit naar niet meer op alle gebieden alles kunnen. Dat betekent dat je kunt volstaan, naar mijn ja. mening, met het huidige budget... en de winst moet komen uit samenwerking binnen Europa. Bram Stevening, voormalig minister van Defensie. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Kapitaalkrachtige spaarders, dames en heren, zullen voortaan uh, moeten gaan bijdragen als een bank failliet gaat. Dat uh, zegt althans eurocommissaris van Monetaire Zaken, Oli Reen. over een Europese richtlijn die in de maak is. En hij sluit zich daarmee aan bij iets wat geen blauwdruk is, maar toch wel nu verdacht veel lijkt te worden. Namelijk het plan van Jeroen Dijsselbloem om uh, de Cypriotische banken overeind te houden. Paul de Gouwen, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerisch hoogleraar internationale economie in Leuven. Goed plan. Wel, ik denk het niet, nee. Uh, ik denk dat het zelfs een gevaarlijk plan is, om de volgende reden. Um, wanneer de overheid zegt, kijk, um, grote spaarders, die zullen bij een volgende bankencrisis moeten betalen, dan ga je eigenlijk meer bankencrisissen uitlokken. Waarom? Wel, um, bij het kleinste gerucht of vrees over moeilijkheden in een bank, zullen die, die spaarders onmiddellijk hun depositos terugtrekken. Ja. En op die manier eigenlijk een bankencrisis uitlokken. Maar waarom zou een uh, gemiddelde belastingbetaler... die niet zoveel geld heeft op een bank... als het uh, de depositogarantiefonds garandeert... dus tot een ton zal ik maar zeggen... telkens moeten bijbetalen om een bank overeind te houden... terwijl er allemaal spaarders, zoals in Cyprus met zwart geld... van tonnen daar op een bankrekening hebben staan? Ik zou er absoluut geen probleem mee hebben... om, om banken die een slecht beleid hebben gevoerd... en verliezen leiden en dergelijke... om die gewoon failliet te laten gaan. Maar helaas... Banken, en vooral systeembanken, die maken de kern uit van het betaal- en kredietsysteem. En het risico bestaat er dan in dat wanneer we zo'n banken laten vallen, dat er heel veel andere domino's vallen. Niet alleen andere banken, maar heel veel bedrijven die hun tegoede hebben bij de banken... en die dat nodig hebben om hun activiteiten mogelijk te maken, dat die ook omvallen. En dan krijg je een depressie, zoals we dat in de jaren dertig hebben gekend, toen ook de deposanten moesten betalen. En de kosten daarvan zijn oneindig veel groter... dan de kosten voor de belastingbetaler om een bank recht te houden. En dan zeg ik, we moeten kiezen tussen twee kwalen. Het is inderdaad een kwaal dat de belastingbetaler moet betalen... voor een bank die men overeind zou willen houden. Maar het alternatief, namelijk systeembanken, ja. laten gaan... Is nog veel erger. Ja, en, en, en dan, dan zeg ik, dan moeten we kiezen voor het minste kwaad. Maar elke beetje bank is tegenwoordig een systeembank. Het is toch ook niet mogelijk om 40 banken in Europa overeind te houden met allemaal belastinggeld. Dan krijg je namelijk nog ook een, een veel diepere crisis dan waar we nu in zitten. Ja, maar het is altijd zo. We hebben het altijd zo meegemaakt. In 2008, toen we een bankencrisis hadden dan heeft de Nederlandse overheid geoordeeld dat het beter was belastinggeld te gebruiken om banken recht te houden. En terecht, denk ik. De Duitse overheid heeft hetzelfde oordeel gevuld. Ze was niet bereid om belangrijke banken, Deutsche Bank, Commerzbank, te laten vallen, omdat de implicaties voor de Duitse economie zoveel erger zijn. En ja. geen enkele politicus zal zo'n risico willen gaan aangaan. Maar uh, sinds Cyprus denken we daar anders over? Ja, Cyprus was natuurlijk een heel speciaal geval, had daar Russische uh, Tycoons en, en, en ik weet niet wat. En, en dat heeft natuurlijk een, een heel ander um, imago gecreëerd. Uh, maar zo is dat toch niet in het algemeen bij, bij onze banken. Ik zeg niet dat die banken goed beleid hebben gevoerd. Maar um, het is toch niet te vergelijken. Het is niet omdat er een, een probleem was, een heel speciaal probleem was in Cyprus. Dat we dat nu moeten veralgemenen tot het geheel van de banksector in Europa. Maar dat gebeurt nu wel. Want Olly Reen heeft het over een Europese richtlijn. Helaas, ja, men heeft ons gezegd na Cyprus... kijk, uh, dat is eigenlijk de manier waarop we dat hier afgehandeld hebben... Is, is een speciaal geval. We gaan dat niet voor algemene. En nu, enkele dagen later, hoor je... ja, we gaan dat toch als een blauwdruk gebruiken voor de toekomst. En dan zeg ik, dat is heel gevaarlijk. En wat, wat zijn de gevolgen? Want u zegt net, we komen dan in een soort van jaren-dertig-achtige scenario terecht. Zien we daar al de eerste tekenen van dan? Wel, um, op dit moment in de Zuiderse landen, ja. Dus daar zie je in Portugal, in Spanje... dat de situatie erg lijkt op wat er in de jaren dertig is gebeurd... Met Hoge werkloosheid en als er daar op een bepaald moment in een van die landen opnieuw vrees ontstaat dat sommige banken um, in moeilijkheden zijn en die moeilijkheden kunnen veelal het gevolg zijn van de um, economische depressie die daar bestaat, ja, ja dan ga je opnieuw een bankrun hebben in die, in die landen en en de effecten daarvan zijn niet te overzien. Ja. Nou, uh, wordt er tegelijkertijd ook gesproken over die uh, bankenunie. Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van die Eurogroep, die wil die bankenunie al in 2014 gaan beginnen. Uh, dat is over uh, nou, drie kwart jaar zo'n beetje. Komt het er daarvan al, vanaf januari 2014 eigenlijk? Natuurlijk niet. bankenunie heeft eigenlijk. <laughs> <Dat vond niet. laughs> ja, de bankenunie heeft twee elementen. Een eerste element, en dat komt waarschijnlijk wel klaar. Het eerste element is een gezamenlijk toezicht. Toezicht zou nu gecentraliseerd worden in de handen van de Europese Centrale Bank, tenminste voor wat betreft de grote banken. En ja. ik, ik denk wel dat dat er komt. Maar het andere element, en even belangrijk, misschien zelfs nog belangrijker, is de manier waarop toekomstige bankencrisissen worden afgewikkeld. Ja. En daar is het idee van een bankenunie dat wanneer in een bepaald land de bankensector in problemen komt... dat dan de kost van de oplossing van die bankencrisis... gespreid wordt over de hele Unie. Met andere ja. woorden, belastingbetalers worden aangesproken overal in de Unie. Ja, dat Zoals is dat ook het zo. geval is in de Verenigde Staten maar bijvoorbeeld. Maar zo is dat toch ook al zo? Ik bedoel, We betalen het ook allemaal mee aan Griekenland. De Belgen, de Nederlanders, de Fransen, de Duitsers, iedereen. Griekenland was geen probleem van een, bank, van een bankencrisis. Dat nee. was een probleem van een, een overheid die die in problemen is gekomen. Um, en dus uh, in, in die zin, denk ik, uh, stelt zich nu het probleem... zijn wij bereid ja. om, wanneer uh, bankenproblematiek ontstaat in één land... Ja. de kosten daarvan te spreiden over de hele Unie. En ik denk dat die bereidheid vandaag niet bestaat. Dus die bankenunie is ook al bijvoorbeeld mislukt, zegt u met zoveel woorden. We, de... Weten de heren Reen en Dijsselbloem dan überhaupt waar ze het over hebben... als ze met al die maatregelen komen die in uw ogen desastreus zijn? Ja, ik denk dat uh, die, die, die lui eigenlijk veel te veel um, geobsedeerd zijn door wat economen noemen moral hazard. Daarmee bedoelen ze dat wanneer we zo'n bank redden, dat er dan um, prikkels, incentieven worden gegeven aan die banken om te zeggen, kijk in de toekomst, is dat allemaal niet zo werk als wij domme dingen doen, we worden toch uit de slop gehaald. Ja. En dat is natuurlijk een ernstig probleem, ik ga dat helemaal niet ontkennen. Maar dat kan een te, veel, een te groot gewicht krijgen in het beleid. Ja. En ik denk dat dat op dit moment het geval is. Goed, maar zo blijven we wel in de tang van die banken zitten. Ja, helaas. Ja. Dus ik heb geen sympathie voor banken. Hè? Maar helaas, de banken zijn nu eenmaal de kern van het economisch leven. Ja. En, en dat maakt hen heel speciaal. Paul de Grauwe, emeritus hoogleraar internationale economie. Uh, leuker kunnen we het niet maken. Ik <lacht> nee. wens u wel een fijne dag. Voor u ook. Hartelijk dank.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 Dat uh, hoort bij Nederland als tulpen en molens. Melk is puur natuur en uh, dat is na al die uh, voedselschandalen wel een veilig idee zou je zeggen. Maar bij de Wageningen Universiteit vinden ze dat het altijd beter kan. Verslaggever Jet Mok die sprak tussen de koeien met universitair hoofddocent Jan Dijkstra. Waar melk, is wordt, melk, is wordt, voelt een melk is toch al heel gezond? Ja, melk, melk is inderdaad heel gezond. Melk bevat veel calcium, eh, waardevol eiwit, vitamine B onder andere. En ook melkvet. En ook dat melkvet, daar zitten ook gezonde melkvetzuren in. Onder andere omega-3-melkvetzuren. Maar moet je daar dan wel mee rommelen? Als het, u zegt het zelf, het is hartstikke gezond. Er zitten allemaal hele gezonde dingen in. Waarom zou je daar dan toch nou ja, mee rommelen? De natuur heeft het toch zo gemaakt? Nou, je ermee rommelen. Uh, je probeert het nog altijd uh, nog, nog, nog beter te krijgen, meer geschikt voor uh, de huidige uh, voeding van mensen. En in die zin uh, is, is de melk, uh, da, daar kan je dingen aan verbeteren. De natuur is toch ook heel variabel, hè? want uh, uh, melk van nature kan heel sterk verschillen qua samenstellingen. Waarom zou je er geen gebruik van maken door op, uh, op een natuurlijke manier de, de voeding van de koe aan te passen? Wat wij proberen is inderdaad om het voedsel, het zo samen te stellen... voor de veehouders, voor de, voor de koeien... dat uh, ze een goede productie halen met zo laag mogelijke methaan. Zullen we dan nu even in de stal gaan kijken... om concreet te zien hoe je die melk kan verbeteren? Ja, ja? prima. Ja, het zijn uh, witte golfplaten stallen... Dooromheen staat een uh, vrij hoog hek. Je moet ook naar binnen met een pasje. Dat is niet uh, voor iedereen, hè? Nee, het is alleen toegang voor de medewerkers en de studenten... van, uh, van onze leerstgroep, of andere leerstgroep van Wagenuniversiteit. Universiteit. En waarom is dat? Ja, omdat je niet iedereen hier uh, binnen wilt hebben. Omdat hier allemaal proeven lopen die van je niet wilt... dat die verstoord worden door mensen die er uh, geen verstand van hebben. Dus... Nou, inmiddels heb ik mijn overrol aan. Ah, de eens Even kijken, hoor. Maat 40, 37... Mag ik deze pakken? Ja, je mag hem pakken. Okay. We lopen hier over een klein paadje uh, tussen meerdere stallen in. En tussen die paadjes, tussen de stallen, daar is misschien wel het wondermiddel. Namelijk gras. Is ja, dit uh, waarmee de wereld gered gaat worden? Nou, gras is ontzettend belangrijk, omdat gras natuurlijk uh, bijna overal in de wereld groeit... Uh, Gras is niet... Uh, bij, mensen, bij mensen kunnen het niet eten, dus je hebt de herkauwers nodig om daar goed gebruik van te maken. En het leuke van gras is, uh, qua, qua gezondheid voor, uh, voor uh, mensen, uh, gras bevat op zichzelf... Het vet van het gras bevat veel omega 3 vetzuren, linoleenzuur. En dat eet de koe dan dus ook. En uh, een deel van dat vetzuur wordt gewoon omgezet in de voormagen, maar een deel komt ook in de melk terecht. Nou, als je nou een koe eh, zomers veel gras eet, dan zie je ook het omega-3-gehalte in de melk ook groter worden. Dus het gehalte aan onverzadigde vetzuren van zomermelk is een stuk hoger dan het gehalte aan onverzadigde vetzuren van wintermelk. We staan hier nu in de stal, omringd door verschillende koeien. En die koeien die eten allemaal uit hun eigen bak. Want in elke bak zit een net even andere samenstelling van gras. Begrijp ik dat goed? Wij zijn er gewoon naar op zoek om op een zo goed mogelijke manier... waarbij de gezondheid van het dier voorop staat... om binnen die grenzen proberen de melk nog beter van, van samen te maken. En ook om zo goed mogelijk gebruik te maken van alle natuurlijke voedingsbronnen die er zijn... die wij als mensen zelf niet kunnen consumeren. Om die door de koe te laten eten en om daarvan waardevolle melk en vlees te krijgen. Nou, we, staan, we zijn weer de stal uit en we staan nog even in een grasveldje daar vlak buiten. Even op onze knieën. Wat, wat zien we hier? Ja, we zien hier gras en wat hier tussendoor groeit is ook klaver. En dat is heel leuk, want klaver, dat heeft een stofje in zich, een enzym, die ervoor zorgt dat het vet... Vetzuren in de voormaag van herkauwers minder snel worden afgebroken. En dat betekent dat de vetzuren in de pens beter bestand blijven tegen het inwerpproces van micro-organismen. En dat je meer onverzadigde vetzuren in de melk krijgt. Dus in het algemeen zie je dat als je dieren ook klaver bij het gras geeft dat dan de melk meer omega 3 vetzuren bevat meer, en ook meer uh, onverstaafde vetzuren. Als ik dan nu naar de supermarkt ga, krijg ik daar dan al melk... met extra veel goede omega 3 vetzuren en, en andere goede vetten? Nee, niet echt. Wanneer kunnen consumenten dan concreet de vruchten plukken van dit onderzoek hier? Dat is alleen wanneer er een, een zuivelproducent is die, uh, die melk in het wil verkopen, waarvan ze kunnen garanderen dat hij een bepaald uh, hoge gehalte aan onverzadigde vetzuren heeft. Ja, melk is werkelijk voor alle mensen. Alles wat ze zich kunnen wensen. weet, is goed voor elk. Morgen duiken we nog wat dieper in die Nederlandse eetcultuur. Het is een, eigenlijk een hele rare beslissingsboom uh, die de consument hanteert als het gaat om eten. Het begint bij wat is de prijs en daarna van wat krijg ik er allemaal voor. He? Dus meer, meer voor minder. Melk is goed voor elk. Morgen dus meer over de beslissingsboom. Nieuw woord voor mij in ieder geval in een nieuwe bijdrage van Jet Mok. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom bij de Caro. Goedemorgen Nederland, het is het adres. Straks voor het eerst worden de beelden vertoond van een kleine alien. Hier is nu het ochtend -huber. hier is Mart Smeets. Het was een film, vroeger. Ik meen dat de titel luidde: The Mouse That Roared. Pieter Sellers als een ongevaarlijke gek die het tegen de wereld opnam. De tegenwoordige versie van die rolprint uit 1959 heet Noord-Korea. Toen betrof het het hertogdom Grand Fenwick. Nu is het een land dat 24 miljoen bange inwoners stelt en dat qua grootte ruim 3,5 maal Nederland is. Staatshoofd Kim Il-sung is een gevaarlijke gek geweest. Hij is al lang dood, maar nog wel en voor eeuwig de grote leider. Dat geeft ook meteen aan hoe ze in dat vreemde land denken en doen. De kleinzoon van de eeuwige leider is ook een engert. Kim Jong-un. Het is net alsof ook deze man een soort halve zool is... maar door zijn onaantastbaarheid dansen al die Noord-Koreanen naar zijn pijpen. Hij is, anders dan zelfs in De Maus, een gevaarlijke gek aan het worden nu hij met nucleair speelgoed aan de gang is gegaan. Dat land, dat concentratiekampen kent waar gevangenen gemarteld worden... en waar een lichte straf bestaat uit het één dag compleet stilzitten... zonder te spreken en te lachen is zo'n beetje de meest krankjorme staat ter wereld. Gevaarlijk met die nucleaire bonbons, lachwekkend met die gek als staatshoofd... en die miljoenen militairen die slaafs, onderbetaald, bang en onschuldig een compleet verwrongen leven leiden. Vijf procent van de bevolking is soldaat, zestien procent van de staatsuitgaven gaat naar het leger. Ik ben eenmaal in die beroemde gedemilitariseerde zone geweest... Het was er boeiend, lachwekkend ernstig, vreemd, spannend en zeer, zeer onwerkelijk. Ik hoorde de propagandateksten uit de grote luidsprekers schallen en zag de con contouren van een grote grenzenstad. Dat helemaal geen stad was, maar gewoon bordkarton. Bordkartonnen nepflats, neptorens, nep alles. Eigenlijk is dat hele land nep. Het is triest dat zoveel miljoenen gebrainwashed, onderdrukt arm en geestelijk verminkt worden gehouden... door de fratsen van een grote baas te volgen. En omdat die gevaarlijke gek... wel eens met nucleaire speelgoedjes kan gaan werken... reageert de rest van de wereld toch met iets van gepaste afstand. Het is alsof er een bordje voor het land hangt. Let op, gek aan boord. En we kijken met z'n allen toe, gefascineerd en een tikje onzeker. Heeft u die foto gezien van die Koreaanse militairen met die herdershonden... De Mouse That Roared was tenminste een film. Watch Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Dit is tot half elf, KRO Goedemorgen Nederland, met Sven Kokkelman. Weet u het al, dames en heren, aliens bestaan. Later deze maand komt er een documentaire uit die dat zou bewijzen. En volgens de makers gaat die documentaire heel wat stof doen opwaaien. Wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen, goedemorgen. Goedemorgen al iets van die beelden gezien? Uh, ja, ik heb de beelden gezien, ze zien er uh, spectaculair uit op een bepaalde manier. Ja, zo'n klein, klein skeletje, beetje gelig, uh, huidje zit erop en alles en uh, ja, het heeft een groot hoofd, dat lijkt heel Elinachtig, zoals je het in films altijd ziet, ja. Ja, gelooft u het? Ja. Sorry? Gelooft u het? Nee. Nee, ik geloof er, nee, alle alarmbellen gaan bij mij af als ik zulke berichten uh, zie en lees. En dat is voornamelijk omdat uh, ja, in het verleden zijn vaker dit soort dingen voorgekomen en uh, het blijkt eigenlijk altijd nep te zijn. En bovendien ja het, druist het eigenlijk tegen alles in wat we weten over uh, uh, evolutie eigenlijk, over hoe, uh, hoe, hoe lichaamsvormen zeg maar, door de tijd heen zijn ontstaan. Yeah. En de, nou, nou, de reden dat het zo gek is, yeah. uh, of waarschijnlijk nep is, is dat uh, mensen houden gewoon natuurlijk van mooie verhalen. Ja, en maar als je de andere... beelden ziet, dat ziet er toch tamelijk echt uit. Ik heb ze ook bekeken. Ja. Uh, nou kan je natuurlijk tegenwoordig alles namaken, uh, dus wat dat betreft. Maar uit röntgenfoto's en DNA-onderzoek zou blijken dat uh, dat vreemde wezen... Uh, dat werd overigens aangetroffen in China, Chili, uh, een piepkleine alien is. Namelijk ja, een, ja. Uh, uh, lijkend op de mens, maar geen mens. Nee, precies. Nou ja, kijk, Als je de, de, de, al dat DNA-onderzoek en dergelijke... Dat... Dat, dat, dat moet nog blijken. Dat is nog niet gepubliceerd... in een echte wetenschappelijk tijdschrift. Andere wetenschappers... hebben het nog niet mogen controleren. Ja. Dus eigenlijk... kunnen we daar gewoon nog niks over zeggen. Het nee. is dus tot dusver... allemaal speculatie. De documentaire het... wordt gemaakt... door uh, wetenschapper Steven Greer. Die is de grondlegger van het Disclosure Project. Het ja. studiecentrum voor buitenaardse aard, buiten intelligentie. En hij claimt dat we een hoop kunnen leren... ook van uh, de manier waarop die aliens... energie gebruiken. Ze gaan razendsnel... door de tijd heen met een nieuwe vorm van energie. En dat uh, grote mogendheden... Uh, denk aan de Verenigde Staten, al die kennis... Stiekem al in huis hebben, maar ze niet willen delen. Zit daar iets in? Nou, dat zegt vooral, dat, uh, dat, dat, dat, dat vooral, vooral veel over eigenlijk de gemoedstoestand van die Stephen Greer zelf. Ah. Uh, dat, dat het, het is een complotdenker, een typische complotdenker. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat gaat mijn, mijn alarmbellen gaan nog harder rinkelen als ik dat soort dingen lees. Ja. Dus uh, ja, ja, En ik, als ik die foto's zie, want dat is wat iedereen natuurlijk op internet ziet, ja. en het, het lijkt overtuigend, ja, dat soort dingen gebeuren al jaren in de in de in de. Uh, in de Gouden Eeuw uh, yeah. waren zeemeerminnen heel hip en populair om na te maken. Ja. En uh, ze werden verkocht voor uh, echt top dollar. Dat was een uh, Engelsman. Uh, die heet, uh, kijk ik heb zijn naam nog even nagezocht. Ja. De heer Samuel Barrett Eats. En die kocht van een Nederlandse handelaar nog wel. Ja. Heeft hij uh, een verkocht. Uiteraard, uit, uiteraard ja, die wist alles goed, uh, goed. Die kocht <laughs> een, een zeemeermin uit Japan. Ja. En hij heeft zelfs een schip ervoor moeten verkopen om hem uh, mee te kunnen nemen. En ja, toen hij bij de douane kwam in Londen zei ze van, jongen, dat is, uh, de voorkant is van een ormoed dan... en de achterkant is van een grote vis. <lacht> en dit soort dingen zijn zo vaak gebeurd. Goed. En, uh, Eerst in de ja. geloven, dus. We gaan in ieder geval wel nee. kijken, vermoedelijk. Roland Veldhuizen, ja. <lacht> wetenschapsjournalist. Hartelijk dank. dank Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Zometeen hier op Radio 1 gaat Jeroen verder met lijn 1. Jeroen. Nee, hoor ik. Naida. Goedemorgen Sven, verrassing: Geen ja. Jeroen, maar Naida. <lacht> Precies. Nou, en lijn 1 staat vandaag in Groningen, want we gaan het zo meteen hebben over financiële ethiek. Twee woorden die in één zin ongeloofwaardig klinken, maar volgens hoogleraar Boudewijn Bruin wel bij elkaar horen. Dat zo meteen in Lijn 1. Met Naida 1. dus. Eerste het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Philips moet in de Verenigde Staten een boete van 4,5 miljoen dollar betalen... wegens omkoping en corruptie, dat zegt de Amerikaanse beurswaakhond. De zaak draait om 30 omkopingsgevallen in Polen. In dat land wilde Philips Healthcare medische apparatuur verkopen... en kocht daarom ziekenhuismedewerkers om. De zaak is in de VS onderzocht... omdat het hoofdkantoor van Philips Healthcare in Amerika staat... en Philips daar ook een beursnotering heeft.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 Zelfs om half elf nog verkeersinformatie van de RWB Kees Kwaks. Niet veel meer, Sven. Fielen op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Er staat een bus met pech bij Hardingsveld-Giessendam. Vijf kilometer vielen vanaf Gorkum. De rijstroom is dicht. Hier nu verder met Naida en lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Orange. Goedemorgen luisteraars. Afgelopen week megastoringen bij de ING. We konden niet meer bij onze eigen geld komen. Mogelijke cyberaanval de oorzaak. Nu was het vertrouwen in de banken al mega laag. Na het afgelopen weekend is het er niet op vooruit gegaan. Wat moeten de banken doen om ons vertrouwen terug te winnen? Luisteraar, komt u maar met uw adviezen en tips. Bel 0800-1121. Mail naar lijn. 1-apenstaartje ntr.nl. Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag lijn1radio. Dit is lijn1. De faith van George Michael. Ja, geloof. Geloof in de banken hebben we niet meer. Misschien kan het helpen als de banken gaan werken aan hun ethiek. Daarover praat ik met hoogleraar Financiële Ethiek... aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. En vanavond spreekt hij hier in Groningen zijn oratie uit. Goedemorgen, Boudewijn Bruin. Goedemorgen. Woorden als nederigheid, rechtvaardigheid, terughoudendheid en moed. Wat hebben deze woorden in godsnaam met banken te maken? Ik denk dat dat hele belangrijke deugden zijn die banken zouden moeten hebben... als ze die betrouwbaarheid weer terug willen krijgen. Uh, wat banken tegenwoordig vooral uh, uh, lijken te willen is het vertrouwen terug van de klant. Nou, dat lijkt me een heel goed streven. Ik denk dat uh, vertrouwen ligt natuurlijk aan de basis van de, van de financiële sector... dus dat hebben ze beslist nodig en dat hebben we met z'n allen nodig. Dus dat is een heel goed streven. Maar om het uh, vertrouwen terug te krijgen moet je toch allereerst bij jezelf gaan kijken... en niet bij de consument. En bij jezelf kijken betekent dat je aan je betrouwbaarheid moet werken. Nou, wat betekent dat dan voor... Uh, uh, he, het concrete handelen van die, van die bankiers. Dat betekent dat ze zich uh, een aantal deugden moeten eigenmaken voor zover ze die nog niet hebben. En dat zijn die deugden zoals nederigheid, terughoudendheid, moed. Uh, ja, ik kan daar wat voorbeelden van, van noemen. Uh, nederigheid betekent dat op het moment dat jij met informatie geconfronteerd wordt, dat je. Uh, ook zo bent dat je uh, bij andere mensen nog eens even je licht gaat opsteken. Dat je niet direct denkt dat jij de wijsheid in pacht hebt. Um, terughoudendheid uh, betekent dat je uh, wacht met je oordeel te vellen. Uh, er is iets gebeurd. Uh, je hebt een... Uh, ja, uh, er zitten storingen bij, een, uh, uh, bij het financiële betalingsverkeer. En uh, weet je dan al meteen wat er aan de hand is. Als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan, dan, dan geef je dat gewoon toe dat je dat niet weet. En daar heb je ook weer moed voor nodig. Je hebt de moed om vragen te stellen. Je hebt de moed om anders te denken dan andere mensen dat doen. Dat Ga klinkt alsof het haak staat op dat wat we tot nu toe zien als, als profiel... noem ik het maar, van een bankier. Een snelle jongen die lekker voor iedereen uitloopt... Uh, heel snel beslissingen neemt... Uh, kort, kordaat en krachtig. Het mooie van, uh, van deugden is dat, uh, uh, dat ze dat soort gedrag niet uitsluiten op het moment dat het nodig is. Je moet als uh, bankier, tenminste als je bepaalde functies vervult, moet je natuurlijk ook hartstikke snel zijn. Er is weinig tijd uh, voor uh, diepgravende analyses. Het moet gewoon direct gehandeld worden. Als je aan het handelen bent op de beurs, dan, uh, dan kun je niet een dag gaan wachten. Uh, maar ook daar betekent het dat je niet overdreven snel moet zijn. Als je, he, je, de, mm -hmm. Ook die mensen hebben terughoudendheid nodig, maar niet in een te grote mate. Dus het is altijd het midden zoeken. Maar ik denk dat het... Uh, en was uh, dat midden zoek? Bij ja, de ik denk dat dat bij, op een aantal plekken dat het zoek is. Maar we moeten ook niet de hele banksector overeen kan uh, scheren. Maar het is op, uh, op een aantal plekken is het duidelijk ja. afwezig geweest. Behalve dat het deugden zijn. Hè. Nederigheid is een deugd, rechtvaardigheid, uh, moed is een deugd. Is de, is deugden kunnen ook op een gegeven moment een cultuur worden. En ik denk toch, als je kijkt naar het bankwezen... dan is bijvoorbeeld nederigheid absoluut niet iets wat bij die cultuur hoort. Dus het is misschien niet alleen veranderen van deugden, maar het is ook een cultuuromslag. Ik denk dat, dat uh, we hebben bij nederigheid natuurlijk bijna een soort van religieuze associatie. Uh, ik denk dat we daar even weg van moeten. Ik denk mm -hmm. dat je ook nederig kan zijn op het moment dat jij als, uh, uh, als econoom gewoon bij een bank werkt... En kijkt naar ja, hoe de toekomst eruit zal zien. Want dat is wat je toch in belangrijke mate zult moeten doen. En dat je op een bepaald moment uh, zegt van... Goh, uh, er zijn ook andere mensen die daar andere opinies over hebben. Laat ik me daar eens eventjes toe wenden. Dus ik denk helemaal niet dat we daar een soort van clichébeeld van moeten hebben. Van uh, nederigheid, dat, uh, dat, hebben we in de, uh, dat hebben we vooral in de religieuze context. Mm -hmm. Nee, ik denk dat, we dat, uh, dat dat heel goed ook in een bank uh, te incorporeren valt. Om het even heel, heel concreet te maken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de SNS-bank. Wat waren de ondeugden? bij de SNS-Bank? Ja, het dossier is nog, uh, nog niet helemaal open. Maar uh, voor zover we daar nu wat van weten... de NRC Handelsblad heeft daar wat onderzoek naar gedaan... Uh, denk ik dat de grootste deugd die daar eigenlijk ontbrek, uh, ontbrak... was uh, interesse in wat er nou eigenlijk speelt. Uh, de deugd die je ja, liefde voor kennis kunt noemen. Of gewoon nieuwsgierigheid. Hè? Dat wat journalisten hebben, dat wat wetenschappers hebben... dat wat eigenlijk bijna iedereen heeft. Uh, dat ontbrak daar, tenminste voor zover ik dat uh, kan zien. Ja, nou ja, kun je dat dan concreet uitleggen? Een concreet voorbeeld. Waarin kun je zien dat die nieuwsgierigheid ontbrak bij de SNS? Uh, als de rapportages kloppen, dan wist men weinig van de klanten. Uh, dan is de toenmalige financieel directeur op uh, 32 vergaderingen van de 37 vergaderingen afwezig geweest. Dat betekent dat hij er maar bij vijf geweest is. Nou, als jij uh, wilt weten wat er bij een nieuwe poot van, uh, van jouw bank wat daar speelt, uh, het gaat over die SNS Property Finance, dan, ja, dan, dan, dan, dan zul je toch daar aanwezig moeten zijn, lijkt mij. Uh, en, en doe je dat niet, dan geef je eigenlijk aan dat je daar niet zo vreselijk interesse voor hebt. Of je hebt het gedelegeerd naar iemand die jouw zaken waarneemt. Dat kan. Dat is heel goed mogelijk. Dus we moeten absoluut wachten tot uh, uh, uh, het antwoord van, uh, van de betrokkenen. Maar dit is de indruk die ik krijg uit het artikel mm -hmm. dat in NRC Handelsblad verschenen is. Maar nogmaals, dat, dat de data. Maar waarom is er dan, dan dat gebrek of dat totale tekort aan, uh, in dit geval bij de SNS-bank, aan nieuwsgierigheid? Ja, waar komt dat vandaan? Dat kan voortkomen uit een soort van zelfoverschatting. Van we, we mm -hmm. weten. Het Grootheidswaanzin. Grootheidswaanzin. We zien eigenlijk allemaal wel hoe het zit. Uh, wij zijn de, de, de snelle jongens en uh, uh, dat, dat kan één oorzaak zijn. Andere kan gewoon een, een, een overdreven groot vertrouwen zijn vanuit ook de bank uh, zelf richting andere mensen. Uh, he, dus als jij mensen heel goed vertrouwt... dan heb je ook weinig noodzaak om onderzoek te doen. Want uh, dat, jij denkt dat je het allemaal gedelegeerd hebt. Mm -hmm. Terwijl je misschien iets kritischer moet zijn. En moet denken van ja, hoor eens, ik moet gewoon toch even zelf gaan kijken... En wat nog meer, behalve, die onder, behalve het gemissen aan nieuwsgierigheid? Wat was er nog meer bijvoorbeeld bij de SNS? Welke deugd miste de SNS? Ik denk dat het, uh, dat het ook, uh, uh, dat ook weinig uh, georganiseerd is. Uh, als je ziet dat die ICT-systemen eigenlijk heel uh, wankel op elkaar aansluiten. Als je ziet dat uh, ook het risicomanagement niet in orde was. Dus allemaal bij property finance, daar hebben we het nu over. Dan denk ik dat er um, ook de deugd om, om, om daar wat aan te doen. Hè? Dus, mm -hmm. dus ja, ja, dat is ook, daar heb je ook moed voor nodig. De moed om dat aan te pakken. Dat die waarschijnlijk ook uh, toch niet uh, voldoende ontwikkeld was. Dus gebrek aan moed? Gebrek aan moed om vragen te stellen, om te zeggen van... joh, nu gaan we dit eens even aanpakken, zo werkt het niet langer. Daar heb je moed voor nodig, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die hebben daar andere belangen bij. Ja. En daar moet jij dan toch tegenin uh, gaan. En wanneer, wanneer hebben mensen dan gebrek aan moed? Want tegenover moed staat dan... He, moed is een deugd die tussen lafheid in staat. Ja, je maar... hebt aan de ene kant lafheid, aan de andere kant heb je overmoed. Je kunt ook te moedig zijn. Was er hier sprake van overmoed? Um, ik denk dat we bij overnames wel uh, kunnen spreken van overmoed. Of dat hier precies het geval is, dat is, maar, uh, dat is de vraag. Maar je, je, je, je kunt ook te roekeloos worden. Hè? Dus dan, uh, dan ga je dingen doen ja. Ja, die zoveel risico's met zich meebrengen. Dus mee eigenlijk, hebben. om het maar even kort te te is een grootheidswaanzin... Uh, roekeloosheid en eigenlijk een veel te veel moed. Te veel moed. Een, een overmaat, aan moed. overmaat en dan, aan moed. Ja, Dat noemen we dan ook eigenlijk geen moed meer, dat is gewoon roekeloosheid. Roekeloosheid. Even terug naar uw oratie. U, u legt dit allemaal heel goed uit. Hè? Maar dan vraag ik me af, zijn banken geïnteresseerd in deze prachtige deugden waar u mee komt... en die u dan uh, nou ja, onder financiële ethiek samenvat? Zitten banken te wachten op uw manier van financiële ethiek? Ik denk dat banken er op twee manieren wel in geïnteresseerd zijn. A, is het zo dat mijn analyse laat zien dat het gemopper op de bankier... als he, het, het voorbeeld van de graaikultuur en, en de egoïst en, en de zelfverrijking... Uh, ik nuanceer dat beeld en ik denk dat dat voor bankiers heel prettig is. Want uh, bankiers die passen er ook voor om de hele tijd weggezet uh, te worden mm -hmm. als graaiers. En als je kijkt naar de mensen die gewoon in het land uh, he, kredieten verlenen... de lokale Rabobank of ING, die gewoon zijn werk doet, dat zijn geen graaiers. En die willen ook niet als graaier uitgemaakt worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Um, maar ze moeten wel heropgevoed worden. Mis, ik, ik zeg, beslis niet dat iedereen in de bankensector uh, uh, uh, daarbij betroffen is. Ik denk dat, we, mijn analyse is meer, dat wat er in de aanloop naar de crisis misgegaan is, dat dat voor een Belangrijk deel door incompetentie veroorzaakt is en veel minder dan wij denken door die, door die graaikultuur. Maar dat betekent beslist niet dat ik van elke individuele bankier nu zeg dat hij uh, niet nederig genoeg is en niet moedig ja. genoeg is. Want ik denk juist dat het bij het gros van de bankiers is eigenlijk heel goed. Uh, uh, dat het daar eigenlijk goed in orde is. Zijn die bankiers aanwezig vanavond wanneer u oratie uitspreekt hier aan de Universiteit van Groningen? Er zijn zeker een aantal bankiers aanwezig, ja. Ja, minister van Financiën aanwezig? Uh, dat kan ik niet zeggen. Maar de bankiers zijn wel aanwezig? De bankiers zeker wel. Ja. Even terug naar dat vertrouwen. Hè. U zei het net ook al van die banken die willen dat vertrouwen terugwinnen. En dan moesten ik en uh, mijn eindredacteur uh, Trieste Barbara... hadden meteen een discussie van nou ja, mannen die, en vrouwen die vreemd gaan bijvoorbeeld. Die hebben daarna een hele tactiek om ervoor te zorgen... dat ze je vertrouwen terugwinnen. Terwijl eigenlijk in de kern er niets veranderd is... en ze nog steeds erachter staan dat ze bijvoorbeeld vreemd gaan. En al die duizenden, honderden onderzoeken... met, uh, met titels als de, klat, de klant centraal stellen, et dat is dus eigenlijk ook maar een manier om ons naar de mond te praten. Ik zou het bijna helemaal met je eens zijn. Ik denk dat het. het... Maar. <laughs> Uh, nou ja, ik wil het natuurlijk wat, wat, wat subtieler zeggen. Maar in principe is het zo dat toen de Nederlandse Vereniging van Banken begon met, het, uh, uh, met een rapport te schrijven. Uh, dat was eigenlijk al heel vroeg. En dat is zeker iets dat, dat, dat heel uh, bijzonder is. In 2008. De titel daarvan was Na herstel van Vertrouwen. En dat lijkt toch het probleem bij de klant neer te leggen. De klant moet weer terug in die vertrouwenstoestand. Uh, en dat is, ja. uh, dat is denk ik de verkeerde metafoor. Ik denk dat we moeten terug naar betrouwbaarheid. He, de banken moeten betrouwbaar zijn. Daar moet het probleem toch... Echt gelokaliseerd worden. Uh, dat wil niet zeggen dat de klanten niet ook schuld hebben. Uh, maar uh, het is primair nu de taak voor de banken om die betrouwbaarheid mm -hmm. te herstellen en niet om dat vertrouwen te herstellen. Ik, ik ga even naar een Beller en dan kom ik terug ook bij die klant. Want wat heeft die klant dan verkeerd gedaan? De Beller, goedemorgen. Goedemorgen, ben ik het? Ja hoor, u bent het, nou, waarom het, u? Ja. Nou, per de, de, de, de definitie kan de banken niet uh, ethisch handelen om de volgende reden. De, de kern van, van de bank, de handelsbank, de andere bank, eh, nou, eh, de Ammerbank, ING-bank en al die andere, dat zijn handelsbanken, dat zijn uh, een, een, systeembanken. En die moeten met die krediet, moeten ze geld verdienen. Nu, dat geld, dat hebben ze niet. Dus als u bijvoorbeeld 1000 euro stort, dan houden ze honderd vast en met die mee honderd, is niet van hun, dan gaan zij weer werken. Dus er is altijd veel uh, meer uitgegeven als dat in kas is. En dat mag, en het werkt goed, het is ook vertrouwen. En bij de SNS bank is dat fout geraamd, omdat de, uh, de Nederlandse bank niet goed opgelet is. Die wordt gewoon controleren. Dus er zullen altijd mensen zijn die niet per definitie slecht zijn, ja. maar uh, incapabel. Precies, dat is Tussen ook wat, wat meneer Boudewijn doet. de Bruin zegt. Is het overgedaan? Dank u wel. Dus ja, hartelijk dank. Ik denk, ik denk inderdaad dat dat, dat uh, een mooie illustratie is. Het gaat over incapabele... Uh, bankiers Daar moeten we het probleem neerleggen. Ethiek en geld verdienen, dat gaat heel goed samen. He, het hele idee dat je op een bepaald moment uh, duizend gulden van een spaarklant krijgt... en daarvan weer een heleboel uitleent uh, aan iemand die daarmee laat maar zeggen, zijn kapsalon wil gaan uh, opknappen... dat is natuurlijk iets dat heeft ons ontzettend veel welvaart uh, opgeleverd. Het hele idee dat je op zo'n manier gaat bankieren... Uh, anders zaten we hier niet als we dat niet hadden. Uh, maar je moet wel opletten. Om dat goed te doen moet je moet je, je competenties hebben. Uh, en dat is ook precies wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk wil benadrukken. Het gaat veel minder om die motivatie dan dat het om de competentie gaat. Uh, bij een arts uh, willen we dat de arts gemotiveerd is om ons te helpen. Hè? Uh, dat hij nog even die extra vijf minuten maakt als het spreekuur al uh, eigenlijk dreigt af te lopen. Maar wat we ook willen is uh, dat, die, uh, dat die arts gewoon de operatie kan uitvoeren. Dat hij de diagnose kan stellen. Dus uh, uh, dat hij capabel is. Oké, okay. Ik ga even naar een mailtje. Alleen moet ik zeggen dat ik terwijl ik hem lees van een deel van het mailtje een enorme buikpijn krijgt. Maar goed, begint met... Al sinds het ontstaan van de mensheid bestaat er geen financiële ethiek. Nou, daar kan ik het mee eens zijn. En dan van de sluwe Joodse tollenaars waar Jezus zo'n hekel aan had... tot aan de huidige hebzuchtige beleggers. Banken en partijen zoals de VVD. Ja, uh, Anton van de sluwe Joodse tollenaars. Antisemitisme noem ik het. En ik word er eigenlijk een beetje misselijk van. Maar we gaan terug naar het begin. Al sinds het ontstaan van de mensheid bestaat er geen financiële ethiek. Nee, ik denk dat ik, daar, uh, dat ik het daarmee oneens ben. Ik denk dat uh, het gros van de mensen die uh, geld verdienen, dat die dat op een ethische manier doen. Uh, uh, we moeten allemaal geld verdienen. We willen dat geld ook uitgeven. Uh, geld is ontzettend belangrijk, want dat schept ontzettend veel vrijheid. En we willen ook graag dat het over ons leven heen een beetje verdeeld blijft. Dat we ook later nog geld kunnen uit, uh, uitgeven. Daarom hebben we pensioenen. Uh, en ik denk dat ethiek en geld uh, eigenlijk heel goed samen gaan. Maar we moeten wel oppassen, uh, zoals we overal moeten oppassen. Uh, overal waar gehakt wordt, uh, vallen spaanders. En dat heb je natuurlijk in de financiële sector ook. Maar ik denk dat we veel minder naar die, uh, naar die hebzucht en naar die graaikultuur moeten kijken... dan naar dat wat de, wat de vorige luisteraar ook naar voren bracht. Dat we ons gaan inzetten voor capabele bankiers, maar ook toezichtshouders... en mm -hmm. ook overheden, maar ook de klant. Ja, dan gaan we even kijken naar een voorbeeld. Want u noemt in uw relatie ook een voorbeeld waar het misgaat. Bijvoorbeeld bij MEDF in Amerika. Wat ging er daar nou mis? Welke deugd ontbrak daar? Meddov was, was iemand die, die het vertrouwen van heel veel mensen won. En mensen gaven het geld graag aan Meddov. En wat hij met dat geld deed was eigenlijk niet het in aandelen stoppen of op andere manier beleggen. Maar wat hij deed was het geld dat hij van de volgende generatie klanten kreeg. Dat gebruikte hij om de rente uit te betalen aan de eerste generatie klanten. Dat noemen ze een pontieschema. Dus wat hij deed was gewoon pure oplichterij. Nou, er waren toch grote partijen, uh, uh, professionele partijen, die ook flink geld in, uh, in Meddle staken. Namens zichzelf en namens uh, private klanten. Um, en dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want met een klein beetje analyse hadden ze erachter kunnen komen. dat, uh, dat wat Meddle beweerde te doen, dat dat eigenlijk helemaal niet kon. Mm -hmm. uh, en om dat te illustreren is het heel mooi om te kijken naar de persoon die uiteindelijk Meddle aan de kaak gesteld heeft. Dat is Harry Markopoulos. En dat was iemand, dat was een wiskundige. die voor een, uh, voor een financiële dienstverlener werkte. En die kreeg als, als, als opdracht van zijn baas van... ga jij nou zo'n financieel product uh, ontwikkelen dat het nog beter doet dan Medolf? He, we hebben allemaal van die verhalen gehoord over hoe mooi Medolf dat allemaal doet. Ga het nou eens even nog beter doen dan Medolf? Nou, hij zag dat als een leuke wiskundige puzzel. Dus hij ging er eens even aan, uh, aan rekenen, modellen maken. En op een bepaald moment ontdekte hij dat dat wat Medolf doet eigenlijk helemaal niet kan. Hij, uh, hij komt daar met, met, met allerlei uh, uh, hele rare uh, ja, uh, gegevens. En hij concludeert gewoon dat het niet kan. Als je dat technisch wilt weten, hij kwam op een beta van, van, van maar 6%. Nou, Dat betekent dat er eigenlijk helemaal geen enkele relatie ja. is tussen de belegging van Madoff en de index waarin die zegt te nou, kan gaan ik beleggen. Ik kan me voorstellen dat een wiskundige die de opdracht krijgt om met iets nieuws te komen dat helemaal gaat uitzoeken. Maar wij als gewone consument... Hoe kun, hoe moeten wij nou weten wat ik bedoel weten wij genoeg weten wij genoeg uh, wat de bank doet en wat de bank wel goed doet en niet goed doet? Nou, ik wil één stapje verder maken. Wat ik, wat ik wil doen is, we, deze wiskundigen, dat begrijpen wij waarschijnlijk niet goed. Hè? De, mm -hmm. de meeste luisteraars, en ik ook op een bepaald moment... dan denk ik van, ja, god, wat, wat, wat heeft hij nou precies gedaan? Maar dat is precies zoals we dat uh, met de geneeskunde ook hebben. Hè? Je gaat naar je huisarts, je schrijft wat voor, je ziekte is verholpen. Hoe is het precies gekomen? Ik weet het niet, maar het heeft wel geholpen. En daarom heb ik ook vertrouwen in mijn huisarts. En op dezelfde manier ging die, ging die los te werk, maar... Wat hij deed illustreerde een aantal van die deugden waar we het eerder over hadden. Want hij was voldoende terughoudend en bescheiden genoeg. Om, uh, ook al had hij dat wiskundige model gemaakt. En ook al zag hij daar hele rare dingen. Om niet direct te denken: van, oh, dan zit het bij Medoff helemaal fout. Hij is naar collega's gegaan. Hij heeft ja. gevraagd: van wat is er aan de hand? Hij heeft journalisten gevraagd. Die zijn Medoff gaan interviewen. En langzamerhand, hij was dus erg nieuwsgierig. En, en, en wilde het gewoon allemaal weten. kwam hij erachter: het zit helemaal fout. En wat ik dus denk is dat uh, heel veel uh, andere partijen die aan Medolf geld hebben uh, uh, geleend, uh -huh. namens private klanten, dat die precies hetzelfde onderzoek hadden kunnen doen. Ja, en als we dan teruggaan naar nu, als we dus gaan kijken naar de, naar de ik noem het toch maar even, dat wat er mis is gegaan bij de SNS en bij andere banken. Uh, het feit dat we de abn AMRO hebben moeten redden. Betekent dat dat ook in ons land er te weinig mensen zijn, ala die wiskundigen eromheen, om die banken heen, die kijken, die onderzoek doen, die nieuwsgierig genoeg zijn om te kijken wat doen die banken werkelijk en doen ze hun werk er eigenlijk wel echt goed? Ik denk dat het daar op een aantal punten gewoon aan mankeert. Maar we moeten niet overdrijven. Hè? Ik bedoel, ik wil niet de suggestie wekken dat het bij, de, uh, uh, uh, bij, bij elke bank overal helemaal verkeerd zit. Maar ik denk dat er op essentiële punten waar het misgegaan is, dat daar mensen veel te weinig onderzoek gedaan hebben. De banken die ook met, met of zaken gedaan hebben, die hebben echt. Uh, die die hadden het veel beter kunnen doen. Want ja. die hebben precies diezelfde kennis. Het is hele, dat zijn simpele modellen. Die leer je in je derde of je vierde jaar. als je uh, finance studeert hier in Groningen. Dat zijn modellen die iedereen. Uh, die bij een bank enigszins kwantitatief onderzoek doet. dus gewoon wiskundig onderzoek doet. die moet die kunnen hanteren. Okay. Even terug even naar het nieuws. Het laatste nieuws is dat er wordt veel getwitterd. Namelijk de ING heeft weer een storing. De ING weet nog niet of het weer een cyberaanval is of een technische storing. Nou, het lijkt erop dat de ING nu toegeeft dat ze het niet weten. Is dit goed? Ja, dat vind ik fantastisch. Uh, ik las gisteren in de krant, ik weet niet of het waar is dat uh, ING had gezegd dat uh, dit nooit meer zou gebeuren. Ja. Ik heb me daar behoorlijk over opgewonden... want ik denk van ja, dat kun je dus niet waarmaken. Dat is echt erg jammer. Dus ik hoop ook niet dat, dat, dat ze dat gezegd hebben. Uh, maar als ze het gezegd hebben, hebben ze ervan geleerd. Ik denk dat je hier ontzettend voorzichtig moet zijn, uh, moet zijn. Dat is wat anders dan dat we nu meteen de ING dit in de schoenen gaan schuiven. Maar ik vind dat echt, echt een hele goede, goede reactie. We gaan naar een beller. Goedemorgen, Albert Haanstra. Ja, goedemorgen. Ik, ik heb toch al heel veel mooie dingen voorbij horen komen... Um, wat ik, waar ik zelf aan zat te denken, um, richting ja, de bank willen bijvoorbeeld, is, is het een stuk bewustzijn, realiteitszin. Um, maar dus ook uh, kritisch zijn op jezelf, maar ook als, als organisatie kritisch naar jezelf zijn. En nog even dat SNS voorbeeld, uh, wat mij ervan bij staat, was dat er bijvoorbeeld al bekend was dat een aantal andere banken die vastgoedpoot niet wilden kopen, omdat het niet helemaal lekker zat. En dan doen ze bij SNS wel, dan, dan mis je ergens dus wat. Uh, dus dat is me zo, sowieso heel belangrijk hoor. Oké. Okay. Dat gegeven. Dank u wel. Ja meneer Haatsa, Houding hartelijk gebruik. dank. Dat, ik, ik wil dat even gebruiken als een brugje om naar de uh, klant te gaan. Want inderdaad was het zo, uh, deed het de ronde dat uh, inderdaad als je iets niet kon sluiten aan ABN, ING of Rabo, dat dan uh, de SNS het ging, uh, ging doen. Of dat gerucht waar is, weet ik niet. Maar datzelfde gerucht doet natuurlijk ook de ronde over mensen die bij DSB bank uh, kredieten hebben gekregen. Dus de individuele klanten. Uh, bij de ING kreeg je nul op je request. De Rabobank die wilde je niks geven. De ABN AMRO wilde je niks geven. En uiteindelijk kom je bij de DSB. Bank uit en daar krijg je het wel, en dan krijg je er nog een paar uh, verzekeringen overheen, uh, erbovenop er um, deze klant moet ook ervan bewust mm -hmm. zijn dat hij op een bepaald moment uh, verantwoordelijkheid heeft om er eens even voor te gaan zitten. Uh, hè, want we kunnen het niet allemaal overlaten aan ja. de financiële sector. Maar hoe je... kan het dat we dat wel doen? Want ik, ik, ik zat te denken, en toen dacht ik... in mijn hele leven ben ik maar één keer van bank gewisseld. Ik heb als student altijd bij de abn AMRO gezeten... omdat die zo'n goede studentending hadden. En op een gegeven moment, toen ik student af was... moest die rekening veranderd worden. En toen ging ik naar de ING, want die zat lekker om de hoek. Voor de rest heb ik er nooit over nagedacht... bij welke bank ik zit, wat ik ervoor krijg, waarom wel, waarom niet. Ik Geen idee wat ik betaal aan kosten. En ik ben niet een uitzondering. Nee, Hoe kan nee. het dat we toch eigenlijk ook aan de ene kant vertrouwen de banken nu niet, nu niet meer. Maar aan de andere kant hebben we een soort blindelingsvertrouwen in diezelfde bank. Uh, twee dingen denk ik. De eerste luisteraar die, die, die zei eigenlijk um, uh, zoiets van... kijk je moet ook uh, zelf zien van, uh, waar, waar je eigenlijk mee bezig bent. Pardon, dat was de tweede luisteraar. De tweede luisteraar. Dus uh, dat... Hebben we dat? Kunnen we dat? Um, nou, waarschijnlijk hebben we daar meer onderwijs voor nodig. En het zit niet duidelijk in ons onderwijs dat we dat weten. De eerste luisteraar liet zien dat hij wel wist hoe een bank werkt, maar dat is een uitzondering. De meeste mm -hmm. mensen weten niet hoe een bank werkt. En ik denk dat als je dat niet weet, dat je dus ook een soort van, ja, dan, dan, dan ben je er ook niet erg in geïnteresseerd. En dan zul je ook minder snel je daar echt even mee bezig gaan houden. En dan heb je ook niet zo snel een reden om te wisselen. Het tweede is, we vertrouwen de banken individueel toch nog behoorlijk. Hè? Ja. Er zijn maar weinig mensen die hun geld van de bank halen... en in een sok stoppen. Nou, heel goed. U geeft mij een mooi bruggetje. Want wij krijgen best wel veel uh, e-mailtjes. Uh, veel wordt er getweet met inderdaad de suggestie... wordt het niet tijd dat we gewoon die oude sok weer gaan gebruiken? Nou, dat is natuurlijk voor het inbrekerschilde goed nieuws. Want als jij die oude sok uh, gaat gebruiken, dan zul je zien dat inbrekers natuurlijk veel meer uh, kunnen halen uh, dan ze tegenwoordig kunnen halen. Dus ik denk dat, dat dat zou erg jammer zijn. Als we op een bepaald moment banken niet meer vertrouwen of kunnen vertrouwen. En dat we het geld zelf weer moeten gaan opslaan. Um, maar misschien is die ontwikkeling wel, uh, wel gaande. Sinds 2010 is de bankierseten eten ingesteld. Gaat dat helpen of helpt het al? Uh, de bankiersheid is eigenlijk verbonden aan dat hij het hele idee om het vertrouwen te herstellen. Maar ik denk dat een bankierszet als zodanig voor die betrouwbaarheid... die de banken terug moeten krijgen, dat hij daar uh, niet zo heel erg veel voor, voor doet. Als jij een, een, een, een handtekening zet op een papiertje of op een bepaald moment iets plechtig belooft... Ja, dat, dat, dat maak je nog niet tot laat maar zeggen, een ja. goede arts. Artsen leggen ook vaak een af. maar dat is niet wat ze tot een betrouwbare arts maakt. Dus we hebben er eigenlijk niets aan? Ik denk dat we er niet zo heel veel mee opschieten. Het kan denk ik niet zo vrij zoveel kwaad. Maar uh, het, het, we moeten er niet te veel de focus op leggen. Want het, uh, ja, het zou er ook toe kunnen leiden dat klanten denken van nu is alles gerepareerd. Terwijl we eigenlijk nog een behoorlijke weg te gaan hebben. Tot slot. Ik hoor het in al. Wat moeten we wel doen? Wat moeten de banken wel doen? Ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is dat we nu eerst uh, gaan kijken naar die competentie. Dat we niet alleen maar op die graaikultuur blijven focussen. Uh, ik merk dat ook als ik met, met banken zelf praat. Uh, competentie Verbijden staat echt op de agenda. Absoluut. Oké, okay. Dank u wel. Hartelijk dank. Dank luisteraars ook voor al uw mailtjes en tweets. In verband met de tijd had ik geen tijd om ze allemaal voor te lezen. Dank u wel. Morgen zijn we er weer.